Een uur. Freddy van Tijn met het nos journaal hey Gerrit, de hoofdredacteur van de Nederlandse uitgave van Zaman, vindt dat de Europese Unie de Turkse president Erdogan harder moet aanpakken. Hij maakt zich er grote zorgen over dat het Turkse mediaconcern Zaman onder staatstoezicht is gesteld. De bewindvoerder die gisteren werd aangesteld heeft vandaag de hoofdredacteur aan de kant geschoven. Zaman is de grootste krant van Turkije en schrijft geregeld kritisch over de regering. Jarid vindt dat premier Rutte als voorzitter van de EU te stil is wat betreft de mensenrechten in Turkije. De politie in Istanbul maakte vandaag met rubber kogels en traangas een einde aan een protestdemonstratie bij het gebouw van Zaman. De Belgische veldrijdster Femke van den Driesen hangt een levenslange schorsing boven het hoofd. In een gesprek met de NOS zei UCI-voorzitter Brian Koeksen... we nemen mechanische fraude erg serieus, zei Koeksen. We hebben de disciplinaire commissie gevraagd de zwaarste sanctie op te leggen. In een van de fietsen van Van den Driessen werd tijdens de WK veldrijden een motortje ontdekt. De UCI wil een duidelijk voorbeeld stellen. Dit is een zeer ernstige vorm van fraude, zei de voorzitter van de UCI. De straf wordt zeker zes maanden, maar er is geen maximumstraf. Een levenslange schorsing is mogelijk. Er waren vandaag wachtrijen op de website van de Belastingdienst. De dienst meldde dat de server traag was... doordat er 40.000 mensen waren ingelogd om aangifte te doen. 40.000 is het maximum. was ook korte tijd een storing bij DigiD. Sinds 1 maart kunnen mensen aangifte doen. Op de eerste dag was er al direct vertraging... doordat veel mensen tegelijk online waren. Het advies van de Belastingdienst is om het op een ander moment te proberen... bijvoorbeeld door de week overdag of laat in de avond. Het weer, het is bijna overal droog, later vanuit het westen mogelijk een bui en er kan zich nevel of mist vormen. De minima komen rond het vriespunt te liggen. Morgen veel bewolking, soms wat zon, verder enkele buien met regen of natte sneeuw en het wordt 6 graden. Dit was het NOS Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu, The Nightwalk. Ladies and gentlemen! Zaterdagavond, het beste van dance en R&B in The Mix. The Mix. The Mix. FM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfacts en u Umixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceFort FM.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 Van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middag zijn we bij met het lekkerste op de radio. Het beste van dance, RB, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk, het laatste show. Nieuws, de party op tijd en het team. Boven het beste plaat van de danshoek. Uiteraard straks in het tweede uurtje. DJ Mouse met zijn Global House vibes. ...in Het derde uurtje gaan we naar Italië. Met DJ Cavus Kelly met de beste van de clubs uit Italië. En trouwens, jouw storie op de radio. ...Chocolate Puma met Listen to the Talk. De laatste waarschijnlijk de hit, in ieder geval die commercieel moet gaan worden. Want ze uh, brengen veel meer uit, maar niet alle platen worden commercieel. Het is, uh, voor het geld is het leuk, maar voor de, voor de club scene is het wat minder als het commercieel wordt. Uh. Onderweg zo meteen, Pasjo en Dave Bo. Ook Basto komt eraf, we met met Natasja is in de studio ingedoken En heeft hij een leuke plaat voor gemaakt. Maar eerst doe je We Know Nothing met Let You Go. En dat nummer dat ken je waarschijnlijk uit de jaren 90. Luister maar. Somebody who's always there when I'm down to show you care. Such a whole world over for love that's true. Someone to tell me I love you, but it won't be my heart that's breaking. 'Cause I won't be the no one to cry. I've taken all of. Peshow en Dave Bo met Perfect Day. dan ze samen met uh, Laura Elizabeth Hughes. Daarvoor horen we Bastel. samen met Natasha Benningfield met Unicorn. Zie je hem zo de Nightwalk? ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Ze kampt vorige week nog met een bronchitis. Dus, maar afgelopen weekend voelde Rihanna zich goed genoeg om haar 28e verjaardag feestelijk te vieren. In een Snapchat-video, moet ik zeggen, die door Twitter-gebruikers wordt gekopieerd. Werd gekopieerd, laat en uitgelaten Rihanna haar dance move zien. Ze deed dat voor haar filmende vriendin Melissa Ford. Op haar verjaardagsfeestje in Beverly Hills, natuurlijk. De popster had vorige week al van haar te zijn. En kwam gewoon opdagen bij de repetities van haar show voor de Grammys. Maar op doktersadviezen werd het optreden toch nog afgeblazen. Ook optredens voor een komende tournee moesten opnieuw gepland worden. Het concert dat ze op 11 juli gaan geven in de Amsterdam Arena is verschoven naar 17 juni. Dus zijn we die agenda. Dus niet 11 juni komt ze naar de Amsterdam Arena. Maar het wordt 17 juni. Dus, maar het gaat weer goed, man. Als je al een feestje hebt gevierd uh, voor je 28e verjaardag. en het is weer helemaal van de broek zelf, Dus, het gaat allemaal gebeuren. Dus, zit dat in die agenda? 17 juni. Zie je, we hebben zand voor de Nightwalk onderweg. Zometeen een Party Update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdag. Maar er is even muziek zometeen. Silento, een nieuwe plaat gemaakt: Met DCS. Maar eerst door je cheat codes en crisscross Amsterdam. En dan denk je aan een stevige dance Hij is best rustig. Het plaatje heet. Kan het ook alles voor de zaterdagavond? Seks. sex I'm sorry can I sit down sorry mm -hmm. Mm -hmm. You. Yeah. No vienes, lo no quiero, no, no, no. me nee, si vas a bailar primero. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Para puedes me que aquí abajo si no baila otro de quedarte en rival en Radio me, kijk me, me, Ik verbinde dir die Augen. Vielleicht verstehst du mich ja blind. Ach, dat macht toch keinen Sinn. Trotzdem neem ik dich so hin. Wenn du den nächsten Monolog hältst, begeistert Namika. Het compliceert. Duitse plaat doet het erg goed in Duitsland. En wie weet, gaat die het in Nederland ook heel erg goed doen. daarvoor horen we Silento met Watch Me. En dat was samen met, uh, met uh, DCS. -E het is even tijd voor de partyagenda, want voor leuke feestdrommel gaande. Op deze zaterdag 27 februari. Dan zoals altijd beginnen we eerst met een Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. duurt op 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgeroepen de Livion Riven. En natuurlijk de MC is vanavond Charlotte. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Raimundo met het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg ook een wekelijks feestje. Het feestje Encore. En vanavond Encore Expuna Begint rond middernacht. En natuurlijk de muziekstijl is hip-hop en RB. voor meer informatie. Check over de website Melkweg.nl. Met onder andere. Savine Elias. Jonah Fraser. SMM. SBMG moet ik zeggen. SBMG. SFP. Voor Showbangers. En DJ Prime. En Friends zijn natuurlijk aanwezig. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg. Het ex-feestje Encore. Vanavond ex Puna. En als je nog een beetje van hip-hop en RB houdt. Dan moet je vanavond zijn. Ook in, uh, in de box in Amsterdam. We are hip-hop en RB. Begint om 10 uur. En uh, het gaat gewoon door tot de volgende dag. drie uur spin-ups. voor meer informatie. Check even uh, de streepje box.events of uh, where-online.com Met onder andere Freddy Morera, Child P, Bollebof, Gio en Keijzer, Johnny 500, Irwan, Biggie, Superior, Washington en nog veel meer. Dat is allemaal vanavond. Tot morgenmiddag 3 uur. We are hip-hop en R&B in de box. Is in natuurlijk in Amsterdam. Hè. En vanavond in de Westerunie. oud oud-jeugd-sentiment, multigroup, 25 jaar. Dat is even heel lang geleden. Hè. Toen was dat heel, heel, heel, heel, heel erg populair. Voor mij was dat altijd in Saint uh, op de op de hemmerkaren. Het begint allemaal vanavond om 10 uur tot 7 uur in de ochtend. Het is uh, Multigroove, 25 jaar. The delicious uh, sound of thunder. De classic edition. Voor meer informatie check de website uh, multigroove.com of westerunie.nl. Met onder andere Dark Raver, The Propert Vars Ruling Diva. Die komen live treden. Pavo, Luna, Frankie Jones, Dano, Lady Dana, Randy Katana, Fausto. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Dat is allemaal vanavond in de Westerunie in Amsterdam. Multigroove, 25 25 jaar de delicious sound of thunder. De Classic Edition. Mondje vol, maar ah, dan heb je ook wat, hè? Beetje jeugdsentiment. Komt weer je helemaal terug. Dat al 25 jaar. Hè. Moet je nagaan dat ik al uh, 25 jaar geleden al in de clubs kwam. En uh, ja, ik probeerde ik al mijn best te doen om in die club te mogen draaien. Maar dat is, uh, ja, bijna gelukt. Maar net niet helemaal. Hoe het in elkaar zit, ga ik je allemaal niet uh, over vertellen. Want uh, het is alweer zo lang geleden. Ja, ik ben alweer 40, uh, de 40 van mij gepasseerd. Dus toen uh, was ik nog een broekje. En vanavond in de stalker hebben we weer twee feestjes: No Hipster Second Edition of Anti-Kinky Party The Drag Queen Edition. Nou, we doen de eerste... Uh, ja, voor de zekerheid moet je even kijken op de website clubstalker.nl. Dan weet je er in ieder geval zeker Maar in ieder geval, No Hipster Second Edition. Begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend als dat doorgaat. En iedereen is 5 euro. En uh, de line-up is dan Jeroni. Dat is natuurlijk uh, bekend van vunzige deuntjes. En natuurlijk uh, resident van uh, Club Stalker. Hè? Dus uh, tot zover ook de partyagenda. Gaan we snel terug naar de muziek. Want daarom zie ik natuurlijk aan je raden Ik wil We al willen alweer een aardig lang weg. We gaan door met muziek van Manuel, Riva en Emili. -E -E I've seen you all over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. Why oh, still care? And after all these years I've wasted. It's not too late, not too late. Ja, de winnares van uh, The Voice of Holland, hè. Het was Maan, met Perfect World, productie van Artwelling. Daarvoor hoorde je Oliver Helders en Nathalie De Roos met The Right Song. Die is een voor de tien en boven beste plaat van de dans. Deze week op tien, van door met Cuba Libre. Op 9, Ben Grant met uh, Gimme Sam. En op 8, Arna met Art Concept. Op 7 zit met No. Op 6 de War Brothers met uh, Base 2016. En op 5 EDX met uh, Missing. Op 4 Pick and Dan met Crowler. Op 3 Bastic Grab met Oh baby Dance. Op 2 deze week Verk En Joe Stone met uh, Man in En Deze week nog steeds op 1. Gerson Jackson met Take It Easy. Die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk.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 De Diablo, dus samen met de Jungle Bros. met All House You. En tot zover ook het eerste uurtje van de Rijpwand. Niet getreurd, zometeen de break. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrapper uh, om 10 uur. DJ Mouser met zijn Global House vibes zijn straks om 11 uur. gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavaskar. Dus ik wil zeggen, blijf gewoon luisteren. En ik laat je achter met Mato me Bros met John Travolta. En ik zeg tot zometeen na de break.